Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Wild West in Rijsberg op dit moment, een dorp net onder Breda. Daar zijn 70 agenten nu nog op zoek naar één overvaller... die samen met een groep is gevlucht uit België. Twee anderen zijn al opgepakt. De agenten hebben het dorp omsingeld en omliggende wegen zijn afgesloten. Inwoners krijgen voorlopig nog het advies om binnen te blijven... omdat de overgebleven overvaller waarschijnlijk een wapen op zak heeft. In Nijmegen komen vanaf halverwege april 1200 tijdelijke opvangplekken voor vluchtelingen. Het is ook hard nodig, want de staat heeft gemeenten dringend gevraagd om opvangplekken aan te bieden, omdat er steeds meer asielzoekers bij komen. Nijmegen wil dat dus doen nu en de opvangplek blijft open tot 1 november. En zit je ook uren hersenloos te scrollen op TikTok... nou, dikke kans dat je dat ook op Spotify gaat doen straks. Want die app krijgt een update... waardoor je straks ook beeldvullende plaatjes en video's ziet. Oneindig swipen dus, want dat is verslavend... en andere apps willen het nu ook. Je hoort mijn techcollega Nando. Wat natuurlijk interessant is als we kijken naar Spotify... is dat ze inderdaad... Kijken naar TikTok, zien dat dit concept werkt en denken wat kunnen wij daar ook mee. Ja, meer weten over hoe dat werkt in je hoofd, dat legt mijn collega Jasper je uit in onze podcast Lang Verhaal Kort. En die kun je vinden in je favoriete podcast app. En we blijven nog heel eventjes op Spotify, want er is nieuws over deze Koreaanse meidengroep. Nee! Ja, die groep heet Blackpink en die K-pop groep mag zich de meest gestreamde girlband op Spotify noemen. De nummers van de Zuid-Koreaanse zangeressen zijn bijna 9 miljard keer beluisterd. Gisteren werd ook bekend dat een van die bandleden een solo album gaat maken. En de andere drie leden van Blackpink hebben dat al gedaan. Krijg je nog het weer? Een nat avondje staat er op het programma met in het noorden wat sneeuw. En morgen ook een natte dag met vooral grote temperatuurverschillen. In Groningen niet warmer dan een graad of twee. En in Maastricht een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel vertraging in Noord-Holland nog in de regio Amsterdam. Zoals op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Afrit Weidewormen en Purmerend. Daar heb je een kwartier op onthouden door een ongeluk. Twee rijstoken zijn dicht. De A10 West richting Zaandam. Daar gebeurde een ongeluk met zes personenauto's bij Amsterdam-Slotendijk. Twee rijstoken zijn nog altijd dicht. En er staat inmiddels een file van zo'n 7, 8 kilometer. Vertraging is ruim een half uur. En op de A10 Zuid richting Knoopend Graasmeer, Daar gebeurde een ongeluk bij Overamstel. T rijst ook ook hier afgesloten en een vertraging van 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah! Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. ...wordt uh, flink afgetimmerd uh, uh, door uh, de groep Let's Build an Empire en Don't Ask. Uh, we zitten nu ook in het uh, live gedeelte via Jijbuis YouTube. Uh, daar zijn we nu ook op uh, te volgen op ons uh, eigen YouTube kanaal. Kijk even de camera, dan uh, kom ik op een gegeven moment ook in beeld. Hallo! <lacht> uh, die jongens uh, van de Kiwi Club, uh, die zitten er ook. Uh, goedenavond heren, je mag uh, Giel die... Microfoon iets naar je toe trekken. Want anders dan. Uh, Zo een beetje. Ja, nah, een beetje vuistlengte ja, ervoor. Ja. Ja, Want anders dan. Uh, je hoorde hem al een beetje kuggen, Maar. Uh, nou, heb je een beetje verslikt in de, ja, in de ja, thee ik ik of wat dan ook? Nee, ja, ik dacht, die moeten we snel even naar binnen werken. <laughs> uh, het grappige aan uh, dit uh, verhaal van uh, Chris en Giel van de Kiwi Club. is dat ik op een gegeven moment met de pet van 3 voor 12 Noord-Holland. tijdens de bofferronde. op een gegeven moment door de Harlemse straten heen ging eigenlijk door de, door de stad heen zwalkte. Van uh, de Flapkan richting uh, de dakkers En dan kom ik door de Lange Herenstraat en er was een kapperszaak. En wie stonden daar? Uh, de heren van de Kiwi Club. Ja. Kunnen jullie nog iets uh, van die avond uh, nog herinneren? Ja, zeker. Ja? Ja, ja, ja. ja, we zaten toen midden in die Pophondentour. We zijn zo'n uh, elf steden of zo, tien steden langs geweest. Ja. En daar stond Haarlem ook bij. Daar waren we eigenlijk blij mee. Want uh, Haarlem heeft wel een reputatie van... daar, daar gebeurt wat met muziek. Ja. En dat was ook een leuke avond, ja. ja. Mooie plek. Ja, ja uh, Die kapperszaken, daar waren jullie ook uh, heel erg content mee. Hè? De ja, plek het, jullie... was, het was natuurlijk niet zomaar een kapperszaak. Het was de kinky kappers. Kinky nou, die kinky. weten wel ja, ja. Dat, uh, hoe je een leuke kapper kan aankleden, zeg maar. En uh, <laughs> ja. er stonden hele vierlijke dames uh, die, ja. daar, uh, ja, die, die daar ons hielpen. Hm. En uh, die, die daar de verzorging deden. En het was, uh, ja, het was prachtig eigenlijk. Ja, er waren ook biertjes te krijgen, dus... Uh... Dat is mooi af. Die na een tijdje op waren, helaas. Ja. Ik denk dat dat ook de uh, reden was waarom uh, mensen <laughs> toch uh, uiteindelijk na een uurtje dachten... we gaan toch een ander plekje opzoeken. Ja. Maar uh, ja, het was een hele leuke avond. Even over jullie, de Kiwi Club. Er komen er heel wat uh, tegen op het internet. Uh, wat onderscheidt jullie van de, al die andere Kiwi Clubs? Ja. Nou, dat het moet ik wel zeggen. Wij, toen we Kiwi Club bedachten, het eerste wat we hebben gedaan is naar Spotify en Kiwi Club intypen. En toen was er nog geen andere artiest die Kiwi Club heette. Ja. En uh, dus... Dus, dus wij zijn de eerste. Ja. Of, ja. De beste, ja. of de beste. Of de grootste. Die anderen zijn gewoon. Uh, oh, die denken van. Hey, er zijn twee gasten uit Leiden. Laten wij ons ook maar Kiwi-club noemen. Of nee. het nu een, een band is of, of een club. Dat nee, er zijn inderdaad af. in Nieuw-Zeeland natuurlijk best wel heel veel clubs. Hè? En ja. ook. wat um, uh, ja. ja. ja, ja. Nieuw-Zeelandse. Uh, iemand uit Nieuw-Zeeland kunnen ze ook wel een Kiwi noemen. Dus ja. je hebt dan waarschijnlijk. All over the world heb je dan allemaal. Uh, waar die mensen dan samenkomen. Er ja, ja, ja, ja. zijn dan waarschijnlijk allemaal Kiwi-clubjes. <laughs> ja. uh, ja daar komt ook een klein beetje onze naam een klein beetje vandaan. Maar um, in, hier in Nederland heb je eigenlijk, maar in Leiden heb je de Kiki Club. Daar worden we wel eens mee vergeleken, maar dat is wel een iets anders. uit Leiden. Jullie ja. komen uit Leiden. Ja. En ik weet dat je ook iets van, ja, ik, ik wil niet zeggen dat het een paringsclub is. Maar met, een club is in Groningen, dat heet ook... Club Kiwi of zo. Ja, ja, ja. Ja, dat is wel leuk als je op een gegeven moment... een boeker aan de telefoon krijgt. Dat ze toevallig met een verkeerde Kiwi-club... Ja, zitten te bellen. Ja, wat wilt u? trio? Ja. Dat is toch wel iets heel bijzonders? Dat. Goed. Uh, maar goed, jongens. Uh, even, want jullie zijn al van een, een lange tijd bezig al. Geloof ik, toch? Ja, we zijn eigenlijk een beetje... Een jaartje voor voor voordat corona begon. Zijn we begonnen. Ja. Uh, uh, Giel heeft me een keer benaderd. Mee, wil je... En ik heb ook een solo project, een leuke muziek, maar mm -hmm. mag ik een keer een remix maken? En Giel, die, die rampte er meteen een lekkere uh, stampende beat achter. Heerlijk. Ja. Nou, toen zijn we maar eens gaan jammen. Toen zijn we wat nummers geschreven. Toen gingen we optreden. En echt twee optredens later ging de hele wereld op slot. Hm? Uh, toen zijn we wat, ja, tijdens corona gaan blijven spelen. We hebben echt heel veel livestreams gedaan. Dat was leuk. Een beetje op YouTube. Een beetje op, uh, hoe heet het? Twitch. Hm? Eigenlijk voornamelijk op Reddit. Dat had natuurlijk ook zo zo'n uh, streamingplatform. En daar kregen we ook echt veel... Uh, ja, bekijk eigenlijk. Dat was leuk. Ja. En toen was corona over. Toen waren we eigenlijk gewoon klaar ja. om te gaan spelen. En toen um, kwamen eigenlijk heel veel showspons af. Ja. En dat was echt superleuk. Beetje studentenverenigingen, allemaal feesten in Amsterdam en zo. Hm. En ineens voor de popronde geselecteerd. Dus hadden we ineens een tour door het hele land. Ja. Dan staan we ook in Haarlem. Daar kom jij ons tegen. Ja. En zo staan jullie nou ineens hier. Het is Leiden, ja. Zandvoort is niet ver, denk ik, toch? Dat is uh, te doen. 40 minuutjes. Ja, zie je, dat is wat te doen. Net te doen. Net te doen. God. Nee hoor. Nou ja, goed. We gaan ze straks uh, horen. Uh, dat zal iets voorbij half negen zijn. Maar eerst gaan we nog twee nummers horen. En daarna gaan we praten met uh, Naamloos. Want uh, hij gaat een EP presenteren. Gebroken Spiegels doet hij morgen. Maar hij heeft ook al een single vooruit uh, gestuurd. En Naamloos komt uit Groningen. Maar eerst uh, gaan we Fiep laten horen want die gaat op 21 nee zeg ik 30 maart gaat zijn optreden doen in Paradiso. Bye. money and flesh along the way our fur just hold hands the sun will not rise and they will hang me now it is time to dissolve it is time to bow and they will cross and demolish my pale white skin oh I can feel it feel it deep within cats and women are everywhere. Oh, we may silent and yes, and disappear. Can see the difference now between her and them. One hundred days of absence. Truly alive, and yes, that's what I thought. And yes, the smoldering evening. Oh, your blood has brought. Yes, the smoldering evening, has a smoldering. Yes, the smoldering evening. Oh, the smoldering evening. And yes, the smoldering evening. Ah, the smoldering evening. And yes, the smoldering evening. Oh, come on, smoldering evening. Ah. Dat waren ze, de heren van Saluting Rome. Eh, waar kennen we die van? Nou, Ze waren eh, op een gegeven moment ook te zien en te horen tijdens de night-editie van de Robagda Daar eh, hebben ze eh, aan meegedaan. Ja, en eh, ik krijg nu eh, van, van Giel en van Chris ook nog een beetje ingefluisterd. In, eh, in Leiden is er ook zoiets. De gebroeders De Nobel, dat, eh, die doen dat ook. Die houden, ook een bandwedstrijd. Maar we hebben ook andere zaken uh, die wij moeten, uh, moeten doen. En dat is um, naamloos, die hangt uh, nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, ja. Goedenavond. Ja, um, ja dat is uh, waaronder je optreden, uh, toch? Naamloos? Zeker, ja. ja, ja. Dat is, uh, dat is uh, mijn artiestennaam. Ja. Uh, ja, want in het, het echte je, en dan moet ik het, uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ozoar. Ja, het is een moeilijke naam. Ja. In, in echt is dat. Uh, mijn echte naam is Ozaïer. Ozaïer. Okay, okay. ja, oké, oké. Dan zal ik ook uh, niet. Gaan meer vergeten. Um, je komt uit ook best wel een muzikale stad. Groningen. Want uh, ja, ja uh, we kennen die uh, van de Eurosonic Noorderslag. Uh, heb jij daar toevallig ook uh, daar een optreden gedaan, of niet? Ik heb daar nog geen optreden gedaan. Maar er is wel iets wat ik. Uh, voor ogen heb voor uh, in de nabije toekomst. Ja, dus dat, dat dan weer wel. Um, ja, ja nee, want zeker. Ja, het is een reden dat we, dat we elkaar spreken... want uh, de, de single, die heb je al uitgebracht. Ups en downs, die gaan we straks uh, laten horen. Maar er komt nog meer aan. Uh, Gebroken spiegels. De single heb, heb ik nog niet uitgebracht. Oh, nog niet. Nee. Die, komt, die komt vannacht om middernacht samen met de EP gebroken spiegels uit. Oh, dat is... heb, aan jou heb ik gewoon een, uh, nou ja, ik heb aan jou heb ik een voorproef van, uh, ah. van de single gegeven. Dus je hebt een soort primeurtje. <laughs> dat is Best wel leuk dat je dat, dat je dat doet. Maar er zit ook een heel uh, best wel een uh, ja, heftig verhaal achter. Gebroken spiegels. Klopt, klopt. Ja. Uh, uh, dat de EP's, uh, dat is de, zo heet de EP, Gebroken Spiegels. Uh, mm. uh, ik denk dat je meer bedoelt achter het nummer Ups and Downs en daar heftig verhaal achter zit. Ja, nou ja goed, in ieder geval, uh, ik denk dat het over het algemeen ook ja. over jou gaat, maar bij Ups and Downs is het denk ik uh, wel, wel heel duidelijk, denk ja, klopt. ik. Klopt, ja, want specifiek ja. uh, specifieke nummer Ups and Downs, uh, dat gaat over uh, uh, een bipolaire stoornis wat ik heb. Mm. En dat is een psychische aandoening, hm. uh, waarbij je in je stemming uh, hoge pieken en diepe dalen ervaart. Ja. En dat is zeg maar, uh, wanneer je um, uh, als je in die dalen zit, dan zit je zeg maar in een depressie, een hele ernstige depressie waarbij je uh, ja, gewoon je hele zin in het leven verliest, al je interesses zijn weg, je hebt nergens meer zin in. Hm. Um, uh, eten is niet meer lekker. Weet je. Dus je bent gewoon als, als het ware je, je, je lichaam leeft nog maar van binnen ben je dood. Ja. Uh, en, ja ga door. Ja. En aan de andere kant, uh, zeg maar bij die hoge pieken en dat, uh, dat, dat heet een manie. Mm -hmm. uh, en daar zit je dan gewoon echt. Uh, uh, het heeft ook met energie te maken. Hè? Met, als je in zo'n depressie zit, dan is je energie heel laag. En dan is zo'n manie heb je opeens heel veel energie en je hebt heel veel interesse en je hebt overal plezier in. Je wil van alles doen. Mm. En dat kan soms doorschieten, uh, zeg maar, in waanbeelden um, slash psychoses. En dat, ja, dat, dat, dat kan leiden, zeg maar, dat je ja, uiteindelijk in de kliniek wordt opgenomen. Ja. Is dat jou gebeurd, of is dat uh, nog bespaard uh, gebleven? Nee, dat is mij uh, gebeurd. Mm. En dat uh, ja, daarover, daarover vertel ik ook in het uh, nummer, ups en downs. Ja. Um, dat is, dat is de single, maar Gebroken Spiegels is eigenlijk min of meer het verlengde. Nou, Gebroken Spiegels uh, uh, de, uh, uh, de, de thema is wel, uh, zeg maar, een psychische aandoening, met als hoofdnummer ups and downs. Mm -hmm. En ook de titel van de uh, EP heeft daarmee te maken. En die heeft mijn, uh, uh, mijn team bedacht. Mijn uh, team van managers. En dat ja. is speciaal uh, uh, Essan, dat is mijn neef. Hij heeft een managementbureau in Zwolle, een ja. managementbureau. En uh, uh, de titel slaat op van gebroken spiegels, als, als, als je als je dat, van die hoge pieken en diepe dalen zit. Hè? Je verkeert je eerst in de ene toestand en dan val je weer in de dan val je weer in die diepe toestand en dan ga je weer in die hoge toestand. Ja, dan weet je eigenlijk niet wie je bent. Ja. Hè? Dan ben je een beetje op zoek naar jezelf. En met, uh, met, een ge met gebroken spiegels. Als je kijkt naar een gebroken spiegel... Uh, dan zie je alleen maar stukjes van jezelf. Je, je ziet jezelf niet in zijn geheel. Mm -hmm. dus je ziet maar een klein stukje van jezelf. Dus ja, je weet niet wie je bent. Ja. Vandaar gebroken spiegels. Ja. It, it, it en, is, ook, ja? en ook in, in het refrein van Ups and Downs... dan zeg ik van... Uh, uh, zeg ik van uh, mijn grootste vijand is mezelf... Uh, al 15 jaar op zoek naar mezelf. Mm -hmm. ja, dat slaat ook waarom. Ja. ja, het is, het is best uh, een, uh, een pittig verhaal. Dat heb ik ook uh, toen, uh, we hebben nog een mailwisseling een beetje voor, vooraf uh, gehad hierover. Maar ik moet wel ik moet ja. even zeggen, sorry ja. dat ik onderbreek, ja. dat niet het, hele album over psychische, of niet het hele EP over psychische aandoeningen gaat. Dat, dat dan weer niet. Nee, uh, ik, ik, Zitten er ik, ook uh, andere dingen in die je dan bijvoorbeeld... Uh, eh, want uh, ik, ik kan mij uh, voorstellen dat je dan op een gegeven moment, ja, jij hebt een kijk op de wereld. Dat je dan toch ook uh, uh, uh, bepaalde thema's gewoon bespreekt die actueel zijn en die door jouw ogen worden bekeken. Uh, want, want je bent natuurlijk ook iemand die een bepaalde kijk heeft op, uh, op bepaalde zaken in de wereld. Toch of niet? Jazeker, ja. ja? Jazeker. Naast dit nummer ups en downs, dus wat over die, uh, die bipolaire stoners gaat. Hè? Mm -hmm. Die aandoening. staan er nog vijf andere tracks op. En de, de thema's van die nummers zijn van uh, uh, uh, de eerste, is zeg maar, ik ben oorspronkelijk Afghaans, is uh, de, uh, van hoe wij uit Afghanistan zijn weggevlucht toen ik uh, uh, nog een klein kind was. Daar gaat een nummer over. Mm -hmm. Dan heb ik nog een nummer over echt zijn, jezelf zijn. Ja. Uh, dan heb ik nog een nummer over uh, vriendschap en vriendengroepen. Uh, dan heb ik nog een uh, uh, nummer, dat uh, is een filosofische zeg maar, observatie over het leven. En dan heb ik een nummer, uh, dat is een, um, uh, dan kijk ik vanuit het perspectief van de concepten uh, jaloezie en lust. Dan doe ik alsof ik jaloezie ben en lust, maar, en dan red ik alsof ik die concepten draag. Aha, dus, uh, maar als ik jou ook een beetje volg, uh, heb jij ook iets met, uh, met filosofie dan? Jazeker, ja, ja? Zeker. ja, ja, ja want uh, dat, zul je, dat zul je wel veel in mijn muziek terug horen, mijn gedachten, mijn filosofieën. Mijn leven, mijn ervaringen, alles is gewoon wat ik zelf meemaak, ik verzin niks. Ja, eh, maar je laat dat uh, min of meer ook, uh, daar da, da vertel je eigenlijk hoe jij tegen, tegen dit soort dingen in, uh, in het algemeen aankijkt. Ja, hoe ik tegen de wereld aankijk, wat ik van dingen vind, mm -hmm. ja. um, ook, ook, ook, ook, ook een beetje maatschappij kritisch. Ik bedoel dat nummer waarin ik vanuit het perspectief van jaloezie en lust kijk, is een beetje maatschappij kritisch. Mm -hmm. Want er zat eerst nog uh, uh, ook hebzucht tussen, weet je wel. Ja. En het idee was, oké, okay, weet je wel, misschien kunnen we wat minder jaloers naar elkaar zijn, misschien kunnen we wat minder hebzuchtig zijn. Ja. Misschien kunnen we wat minder vrouwen iets beter behandelen. Ja, want... vanwege, uh, vanwege technische redenen moest ik dat nummer inkorten. Dus uh, dat, ik het, dat ik het ja. moet ik weg moeten halen. Ja, maar uh, het zijn wel actuele onderwerpen. Hè? Want uh, bedoel, we hebben de Internationale Vrouwendag uh, gehad bijvoorbeeld. Uh, ja. En het, uh, er zijn landen in de wereld die uh, wat uh, niet al te bepaald uh, vrolijk met, uh, met de rechten van vrouwen omgaan, heb ik het idee. Zeker, zeker. En daar is, uh, Afghanistan uh, is daar uh, zeker een land van. Ja. ja, en ik vind het echt heel triest. Ja, ja uh, doet het je zeer? Doet me zeker zeer. Ja. ja, ik bedoel, ik heb mijn moeder hè, is een vrouw Afghaans. Ik heb ook nog uh, zusjes ook ja. en ook vrouwen Afghaans. En die hebben ze allemaal uh, zijn ze allemaal opleiding gehad. Naar de nou, universiteit geweest. Ja. En als ze daar in Afghanistan waren geweest, dan mij mogen ze niet eens naar buiten nu. Ja, dat, dat, uh, we kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen in dat opzicht, toch? Nee, nee, nee. we kunnen we hier niet voorstellen. Uh, uh, uh, zij, uh, moeten we dan toch ook hier uh, gelukkig prijzen dat we in een land als Nederland wonen? Jazeker. Ja. Jazeker. Ja? Ja, zeker. Ik ben echt. Uh, nou ja, weet je, kijk, ik wil ook ik gewoon mijn eigen gedachten zo, weet je wel. Elke ja, keer als hm. mensen zeuren over. Nou ja, als ik dingen op de nieuws zie over. Uh, nou ja, ik, kom, ik kom even niet op uh, voorbeelden en dan denk ik van ja. Ik vind het best, zolang ik maar geen tanks en soldaten op straat zie, vind ik het prima. Ja, nou dan uh, kunnen we elkaar de hand uh, geven, want uh, zo denk ik er op dit moment precies zo over, wat, uh, wat dat, dat gaat. Dus, uh, dus uh, ik, ik ben blij uh, dat, ik, uh, dat ik daarin uh, een kleine medestander uh, in jou heb, uh, in dat opzicht. Uh, nog even over jou, waar kunnen ze jou vinden op het Wereldwijde Web? Ze kunnen mij vinden uh, op mijn Instagram... Dat is uh, naamloos.flows. En naamloos spel je met twee nullen. En ja, Flows is gewoon in het Engels. F-L-O-W-S. Mm -hmm. En uh, natuurlijk op Spotify. En dat is gewoon uh, naamloos. Wederom met twee nullen. Helemaal goed. Dan gaan we hem uh, laten horen. Het uh, is uh, nog afkomstig van een uh, nog te verschijnen EP gebroken spiegels. Ups en downs van naamloos. is erbij, max level. Je hebt aan mij gewoon scheid. Gij... Nog broos voor lijf, laat me je vertellen Waarom geen gehoor, toen je me ging bellen Een vreemde ziekte was me aan het vellen Mijn hoofd was zwaar aan het rellen Ik neem je niet voor lief, ik was zwaar depressief Ik had met jou geen bief, alsof ik was tot zeef met lood Broeder geloof me, ik voelde me dood En dacht vaak aan de dood, nergens kon ik van genieten Zelfs geen lekkere diete. vijand onzichtbaar die op me ging schieten Niets gaf me vertier of plezier, weg mijn interesses Op zoek naar scherpe mensen niets kon me nog raken, klaar om mezelf van koud te maken Diepe diepe talen, wie kan me hieruit halen? Hoge hoge pieken, welke prijs moet ik betalen? Mijn grootste vijand is mezelf, al 15 jaar op zoek naar mezelf Diepe diepe talen, wie kan me hieruit halen? Hoge hoge pieken, welke prijs moet ik betalen? Mijn grootste vijand is mezelf, al 15 jaar op zoek naar mezelf hoe zit het met die nachten die we doorhaalden? Waar we flessen Black Label 1, 2, 3 klaarden. Jonko smochten tot we ver waren van de aarde. Je was ver van een bejaarde. Bro je zegt het goed. Maar het space, geen rust in m'n bloed, alleen maar razen. Blank gas gas geven, zo was m'n leven Ik was hyper, ik zag ze vliegen, psycho ze ging dieper Ben niet aan het liegen, werd maar steeds zieker Op zoek naar die money, terwijl ik leed aan de money De flipside van een depressie, bro die shit was niet funny ik continu aan die kush, nam totaal niet meer rust. Een nacht te lang wakker en ik werd maar niet brakken. Ik voelde me nice, vol met energie. Ik nam steeds een huis, besefte niet, ik was ziek. Ambulance aan mijn deur en de fucking politie. Werd meegenomen en gedwongen opgenomen in een fucking kliniek. Diepe, diepe dalen, wie kan me hieruit halen? Hoge, hoge pieken, welke prijs moet ik betalen? Mijn grootste vijand is mezelf. Al 15 jaar op zoek naar mezelf wie kan me hieruit halen hoge hoge pieken welke prijs moet ik betalen mijn grootste vijand is mezelf al 15 jaar op zoek naar mezelf drie keer zat ik in die fucking kliniek twee maanden zat ik daar ik was fucking ziek Eén keer per dag gedwongen medicatie drie nachten bracht ik door in isolatie de laatste keer op vechten ik had fucking ruzie geteisterd door waanbeelden tot ik eindelijk heelde eenmaal thuis in de afgrond dus waar ik viel ik kom omhoog door Genaamd Traniel. ik was instabiel, gedroeg me niet meer debiel Blijf in balans, dat is mijn enige kans Ik leef mijn leven nu puur, een vaste dagstructuur Plan mijn dagen uur voor uur Zelfde tijd naar bed, zelfde tijd uit bed Plus de juiste match, en genoeg bewegen Houdt me uit de regen en de zon Zo blijf ik gezond, gehoor eens Dit is mijn leven met een bipolaire stoornis Ik kan het halen, Wat Giel net tegen mij zegt. Van, van ja, de EP van Naamloos Heet Gebroken Spiegels. Ja, en de dame die we nou net hebben gehoord. Want Naamloos heb je net kunnen horen met ups en downs. Van de EP Gebroken Spiegels. En de dame die je net hebt gehoord. Die heeft het in haar achternaam. Want ze heet Veline Spiegel. En uh, zo heeft ze ook haar eerste ja, single release gehad. Vorige week hebben we het erover gesproken. En dat nummer dat heet Backyard. Vijf over half negen. Nou, we, we hebben het uh, gehaald uh, netjes. Eigenlijk precies op tijd. Want ze staan er klaar voor. Uh, Chris en Giel. De Kiwi Club. Ik zou zeg, zeggen, jongens, ga je gang. Het mooie is uh, dat ik toch weer eventjes het idee had... dat ik weer toch, toch weer eventjes op die een Ja, dan komen kom we gewoon uh, gelijk uh, meteen deze kant op. Dan kunnen we het er meteen over hebben. Want ik, uh, ik moet je zeggen, ik uh, was toch weer eventjes uh, even weer terug op, uh, op die op, oktoberavond. Uh, ja, dat, dat gevoel dat had ik wel een beetje weer. Uh, dat is mooi. Ja, dat is, ja. Uh, die, is, ik ben dat uh, wel weer aardig uh, weten te bewerkstelligen met, uh, met z'n tweeën. Dan zijn we niet veranderd. Nee. Yes. Nee, maar, uh, maar volgens mij uh, zijn dit ook. Uh, is er ook materiaal wat jullie toen daar ook gespeeld moeten hebben, denk ik? Ja, maar kijk, wij, wij, uh, onze nummers die hebben gewoon een nummer. Dus wij uh, trekken 1 tot en met uh, 25 of 26, waar we nu zijn. Mm -hmm. En net hebben we 23 en 18 gedaan. Maar, maar die nummers staan nooit af, hè? Dus dan af en toe. Dan nemen we er eentje onder de loep en dan gaan we hem gewoon weer even beter maken. En ja, okay. en even wat dat die weer lekkerder heb je een live gespeeld en heb je naar het publiek gekeken... wat er met ze doet. En dan denken we van, nou... Dit, hier moeten we nog wat, wat, wat scherper of wat simpeler. Ja. ja, nummers zijn ook inderdaad uh, nooit echt af. Want uh, als we ook bijvoorbeeld op Spotify kijken... bijvoorbeeld track 6, track 3... De, ja, om maar even een voorbeeld te noemen. Track 8 of uh, dat soort dingen. Die, die, die, dat ja. Zo benoemen jullie het. Uh, ja, en uh, ook meerdere live versies. Ja, ja. Ik ook een beetje omdat we instrumentaal zijn. Hè? Dus uh, ja, titel... Uh, kun je niet zo snel uit de tekst halen. Nee, maar dat, dat, dat, ja, misschien is dat ook wel niet nodig. Maar je kan wel iets... iets uh, dat je het geluid zo beeldend kan maken... dat je daar een titel aan op zou kunnen hangen. Want dat is Daar hebben we over af. nagedacht. Ja? Um, waves of the ocean. Of uh, space in between. Waves of the ocean. Volume 1, 2, 3, 4, 5, <laughs> ja, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En dan, wat zei je nou ook weer? Space, uh, between. space in between. Ja, en dan ja. volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nou, uh, ja, ja. een thema, denk ik. Ja, dat hadden we kunnen doen. Ja, hadden we kunnen doen? niet gedaan. Niet gedaan? Nee, bij ons is het gewoon... Uh, uh, uh, ja, weet je, het is ook wel goed, want het is gewoon een muzikaal nummer, hè. En daar uh, kan je natuurlijk een soort thema aanhangen. Uh, een herfstig, winstig, of uh, juist een thema dat je uh, met veel met water, ik noem maar wat. Ja. Maar uh, het is gewoon instrumentaal. Je, mensen kunnen er ook gewoon zelf een betekenis aan geven. Op deze manier. En uh, trouwens, de, de, de klassieke componisten, die gaven ook gewoon een nummertje aan hun symfonie, hè? Het is, geen, ja. uh, het, is, ja. het is niks nieuws. <laughs> nee, dat is het zeker niet. Um, we gaan even nog even wat, uh, wat laten horen. Want dat uh, vinden we altijd uh, leuk. Ook hier uh, bij ons... Uh, bij, dit, bij dit evenementje... De Alternative FM. ja, Want we hebben... Hij is ook uh, geweest... Dat vond ik trouwens wel grappig. Hij was geweest uh, bij de uh, Pierce Songwriters Guild. en ik afgelopen zondag in Volendam. Toen, uh, toen uh, zat hij daar ook op een krukje. Maar uh, Roy de Smet had uh, kater, maar ik heb uh, van Lossio's Surfen. Men gaat wat surfen. rolt niet met alle golven mee. Het is mooi weer als ze het durven. Maar zij springt ook in een koude zee. De bus is oud, die brengt haar daarheen. Ze wil zo'n strand zien en geen. Steen. Ze doet het veilig, trekt een pak aan Niemand brengt haar op een ander idee Kijk hoe ze topperd op het water Alle zorgen zijn voor later Zij is in het hier en nu En als je zin hebt, doe je het dan? Of blijf je binnen omdat het kan? De wereld over in een zien. Tegenwoordig zijn er wel meer, iedereen wil wel eens weg van hier, ze vraagt me kom je ook een keer. Is hij als een kind You hear it in de streets Feel de bass in je body Move your feet Hands in the air When I see sound When I see sound the air when I see sounds. Synergy, en er zijn heel veel synergies in de uh, UK. Heren yeah. Dit komt wel een beetje in jullie straatje, hè? geloof ik toch, uh, dit, dit verhaal. Ja, ja, we, ja, we zaten net lekker te luisteren. Ja, ja. lekker plaatje. Ja, van, lekker. Hè? Wij, wij, wij hoorden echt ja, onze een jeugd van de jaren negentig een beetje. Ja, ja dat, is, dat, ja. Uh, dat uh, vond Pien dus ook. Ja. Die zei dat ook, maar die hebben we hier in december hier gehad. Uh, maar dat was totaal iets anders. Die brengt meer een beetje foci-achtige nummers. Maar die had op een gegeven moment bedacht van... ik wil van mijn mascara-tears een remix. En toen ging ze zoeken en toen kwam ze bij die Synergy uit... En toen zei hij, moet ik daar een remix van maken? En toen hebben ze besloten, van, nou, we gaan maken we dan gaan we maar een, gewoon een eigen van. nummer uh, maken. dat is dit uh, geworden. Dus, uh, is uh, redelijk al uh, onder de aandacht bij uh, de BBC geweest. Uh, regionale zenders, hè? Dat dan, dan weer ja, wel. Dus. Uh, maar goed, dat, dat uh, was Synergy samen met Pien. Daarvoor hoorden we losse Jos met de Server. Uh, dat is ook wel leuk, want... Uh, Losse Jos vind ik altijd wel grappig, Die, uh, dat, dat lijkt een beetje ook op Simon Carmichot in uh, de vroegere jaren. En uh, zei jij, Giel, zei jij ook nog iets erover, uh, toch? Uh, hij had ook nog iets anders weg. Lucky, rems. lucky, rems. Yeah, lucky Ja, Lucky Fonds vond ik het wel een beetje. Nou ja, goed, uh, dat kan, ik bedoel. Uh... Ik vind het wel leuk, zo'n beetje liedjes te bekommentariseren. <lacht> uh, ja. <lacht> ja, de beste stuurlijst aan hem al. Goed, maar uh, we gaan straks uh, in het, uh, in het uh, derde uur ook natuurlijk nog even uitgebreid met de heer praten. hoor. Dus uh, dat komt allemaal goed. We hebben er nog één nummer klaarstaan. En aangezien uh, er een, uh, een onbenoemde secretaris van een fanclub uh, rondloopt in de buurt van Kapelle. En er ook nog een onbenoemde voorzitter van die fanclub. En die staat hier achter de microfoon. Wij vinden dat Noemland uh, meer platform moet uh, krijgen. En uh, daar gaan we dan ook uh, veel aan doen. Van het uh, album I Candy, wat hij uh, al eerder heeft uh, uitgebracht... gaan we nog één nummer laten horen tot aan het nieuws van 9 uur. En dat uh, is toch best wel een heel mooi uh, nummer, vind ik. Eén van de, de mooiste op uh, het album. En dat nummer dat heet On The Border van Newland. Straks zijn we nog uh, terug met nog een uur Alternative Fans.